Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 3 uur. Ho, ho. Renate Kok met het NOS Journaal.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 De politie heeft zes verdachten opgepakt na een plofkraak afgelopen nacht in Roermond. Een van de verdachten werd in de stad aangehouden, de vijf anderen in het nabijgelegen Beek. Het zijn allemaal twintigers. De geldautomaat werd opgeblazen met een explosief. De schade aan de automaat en de directe omgeving is groot. Ramen van kantoren en winkels zijn gesneuveld en auto's zijn flink beschadigd. De politie wil niet zeggen of er geld is buitgemaakt. Israël krijgt in april vervroegde verkiezingen. Eigenlijk stonden ze gepland voor november... maar er is oneenigheid over de nieuwe dienstplichtwet. Ultraorthodoxe joden worden daardoor verplicht om het leger in te gaan. De groep is nu nog vrijgesteld. Premier Netanyahu heeft een krappe meerderheid in het parlement... maar een aantal coalitiepartijen zou tegen de wet gaan stemmen... waardoor hij waarschijnlijk geen meerderheid krijgt. De coalitieleiders hebben daarom besloten om het parlement te ontbinden.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 Het weerperiode met zon, weinig wind en het is 5 tot 8 graden. Morgen, eerste kerstdag, af en toe zon en een graad of 7. Tweede kerstdag is het bewolkt en dan is er ook kans op nevel of mist. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn nu geen meldingen van files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gehoord op zaterdag. Namens iedereen bij de ANWB... Dank u wel. Bedankt. Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten...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 Doe 6 juni mee met Alp Du 6. Ga naar opgeven ZFM. Dit is kerst met ZFM. Met men nu. de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Op een of andere manier geeft deze plaat toch weer dat uh, kerstgevoel. Een lekkere gouden oude danceclass. Ik zou aan het begin van uh, uur 2 van Zandvoort op zaterdag de de van Alex en en criticize. Ja. Ondertussen zit jij even naar de tv te kijken ja, met Ja, ik, ik, ik zit. Ik zit de serious request. Ik, ja, precies. En geen glazen huis meer, maar de lifeline. Ja, uh, daar zie ik Richard Kreitzer uh, staan uh, bij het, uh, een, uh, een team van DJs van Eva Koreman en Sander Hogendorp en uh, waar ze zijn uh, terechtgekomen, dat kan ik volgens mij ook wel een beetje inschatten.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 Ja. en die hebben we hier in de studio, toch? Ja, ja, ja. We ja. ja, okay. alles uh, doen om hem een beetje uh, te vriend houden, dus uh, vandaag. Hij nou, heeft je een koekje gegeven, ja, dus ja, daar dus ja, moet wel een tegenprestatie prestatie tegenover staan. komen, ja. Doe je helemaal goed. Straks gaan we eerst even naar deze van de Climax, naar Joop van toe.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 Twee meter bij de spel. Waarvan achter. Twee meter en toch uh, goed gekeurd. Ja, inderdaad. Ongelooflijk. Nou Joopes. Ja, ja Rob, er staan dus drie arbiters van de KNVB. Hè. De, de linesmen, de, de assistent scheidsrechters zijn knvb uh, scheidsrechters. Officieel dus en geen club Oké, okay, nou uh, we hopen toch nog op een herstel van Israël Slowfoort. We komen straks weer oh. bij je terug, Jap. Dankjewel. Ja, Oké, okay, tot zo.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 Er was nog eentje actief. En daar is uh, bijvoorbeeld uh, Kees van Amstel uit voortgekomen. Uh, ja, wie... ja, dat bedoel ik. Ja, dat bedoel ik. Het is gewoon mooi uh, dat wij als uh, pireintjes uh, <laughs> elkaar gevonden hebben. Ja, uiteindelijk uh, is dat allemaal verenigd in één grote uh, lokale zender geweest. En uh, in uh, de midden jaren negentig uh, toen zaten al die uh, grootheden bij elkaar. Pim Bergkamp, Rob Harms uh, natuurlijk. Uh, ik zei die gek. En diezelfde Kees van Amstel, toen nog...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 I'm in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 En daar wordt dus het geld voor opgehaald. Nou, wat, wat is dan de bedoeling? Voor 12,5 euro kan je dus in je Santa-pak... Uh, en een, een bewijsdeelname voor de run uh, ophalen. En dan kan je mee gaan rennen in je kerstoutfit. En ik weet niet hoe je dat uh, wil gaan doen, maar... Uh, ik vind het toch wel wat voor jou. Nou, dan zie je elke ook een keer in een kerstpak. Nee, dat is dat toch was, leuk, Jaap? Nou, dat is niks, niks, niks, niks voor mij. Dus, dus dat uh, en het wordt morgen nog een regenachtige dag. Dus...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 meet en greet, En dan heb ik nog iets, want uh, ik had nog iets. En er is nog een kidsworkshop. Komende week, dat heb ik wel al gezegd net. Uh, op 28 december en 2, 3 en 4 januari worden in pluspunt door verschillende leeftijdsgroepen workshops georganiseerd. Een groep uit de, of een greep uit die workshops zijn: En costic art, danceworks, theater, 3D schilderen, maak je eigen wensbord...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 En mailen info onair Nou, er is weer uh, voldoende te doen. Nou, Jaap, Denk het wel. Wordt weer gezellig. Ik Allegri nog tot uh, vijf uur in het centrum. We zijn er ook. En we zijn gewoon helemaal klaar uh, voor de kerst. Zandvoort is er klaar voor. Ik hoop uh, dat jij dat ook bent. Wij zijn het in ieder geval wel bij ZFM. Met Alleen Door jou. It's by Esco. It's, It's by Esco. It's by is deze week de hoogste notering uh, nieuwkomer in de top 40. Deze van Famke uh, Louise en uh, Ronnie Flex en alleen door jou. We gaan weer naar jouw fles toe. De wedstrijd van vandaag, SV Salvo tegen SVL. Het ging er niet zo best. Stonden 0-2 achter is daar verandering in gekomen, Jap. Nee, ja, volgens ja, moet mij, hoor. maar. Nee, Rob, toen had ik je wel gebeld. Dat weet je.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 ook Zandvoort uh, heeft geluk gehad aan de andere kant, waar een hele grote kant was voor de tegenstanders. Maar voorlopig 1-0-2 en uh, ik zie Zandvoort uh, heel eerlijk niet winnen van deze ploeg. Het is dus een hele goede ploeg en uh, ja, het is een eerste klasse. Houd daar rekening mee, hè. Sandford is nog, niet, niet, nog lang niet daar en uh, probeert het wel. En uh, wil het ook wel proberen te komen, maar het gaat volgens mij niet lukken. Tuur, uh, zie ik Jesse te haan lopen. Het is te lang lopen met de bal en die is hij nu kwijt. Nu gaat uh, veel een aanval. Wordt daar goed verdedigd door Daan uh, de En dat toch nog door, door nummer 3 van SCL. Uh, van, uh, en die stopt af, wordt ook weer afgestopt door Keershoff. Die uh, en, uh, echt goed aan het uh, verdedigen is. Brian Lammers probeert die bal door te koppen. Wordt teruggebracht, uh, in het spel gebracht door SCL. Uh, en die gaan niet aanvallen. Op de 11e En dus is Lammers die daar die bal gaan afpakken. En wat kan hij daar iets mee doen? Lammers met zijn snelheid. probeer probeert de mensen van weg van breed op. Uh, Duitse berg, berg naar vertoet die gaat het 16 meter gebied in. En als hij probeert, dan gaat hij dan inderdaad komen. En kapt hem op zijn rechterbeen. En dan kan hij zeggen, nee, dan moeten we eruit liggen. En nu berg. Berg. En naar de andere kant. naar Budwater. Water neemt die boven makkelijk aan. Dan gaat hij uiteraard de man te En dan gaat hij natuurlijk weer halen. En dat is een schitterend schot. Echt. Een heel vlammend schot. Prachtig. Maar goed verwerkt door de keeper van uh, FVL. En dat is dan even kijken hoe de man heet dat hebben wij tegenwoordig paul emmons die stokt die bal prachtig en, en is koppelbaar koppelbal van dezelfde vertoet die uh, recht, uh, nou ja, recht uh, tegen de keeper net over de lat uh, kop en daarom mag uh, emmons die bal vanaf de 5 meter lijn in de spelling brengen we speelden in de 78 e minuut het is nog, nog dus uh, 12 minuten te gaan Dan zeg ik 17 minuten te gaan ja uh, ja op het is uh, het wordt moeilijk, denk ik. Het is, uh, als Zandvoort een, gauw nog eentje scoort, heb je nog kans, maar dan moet het de helft wel heel snel gebeuren. Zalte probeert in ieder geval. Hart en Burtwater, komt er tussendoor. Goede steekpaas weg, en goede pijker gelegd. Ja, dat is een doepen. Dat is een schitterend doepen. Ja, want als je het erover hebt. Ja, echt, als je het erover hebt. Prachtige paas, Van een, een, van, uh, een meis van berg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 Ja, Ellen en uh, Dan Clark, hoor je, en Going Back Dame for Clark, Christmas. Clark, zeker. Ja, en Ellen ook, hoor. Is dat zo? Die heeft hier ook jaren gewoond. Ja, dat, dat zeker, maar ja. dan, dan Clark, zijn vader, want nog steeds in Zandvoort. Kijk, dat bedoel ik. Dus een goede kerstplaat van hun. Ja, de Going Back for Christmas. Nou, we gaan uh, nog een uh, plaatje draaien en dan uh, gaan we zo meteen weer... Uh... Aha. aha. Aha. Aha, ja, <laughs> inderdaad. <laughs> ja. Het is aha. Het is echt waar.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 Deze was uh, veel te makkelijk voor raadje, plaatje, hè? Ja. Die zijn uh, meteen... Raadje, uh -huh. plaatje. Uh -huh. Ja, raadje, plaatje. Uh, maar uh, ik heb uh, nog met uh, collega Anders Sanderbergen Nog uh, ook wel eens menig popquiz gespeeld. Dus. Uh, oh, is dit uh, weer een beetje. Het ja, van de, van de, de Top uh -huh. 2000 uh, reclame, weet je Krijgen wel. de Turtles. Ja, heel goed. I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. And hold her tight. So happy up, hey, we gaan naar uh, Jan Fressen op Dijntjesveld. Jan, doelpunt. Ja, 84e minuut. 10 meter buiten schaft, zoals Vrije trap voor Zandvoort. Butwater in één keer, is New York. Kieper had de GVW op 2-2. En zoals ik al zei, we hebben nog een kans. Dankjewel.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 Dankzij de kerstreclame van uh, Aha en DJ. Ja ja ja. ja. is met happy kenner. Zijn we ook een beetje happy daar op het veld? Uh, Jal, gaat goed? Het gaat toch goed, ja. Het is 2-2. Het spelen op dit moment stil. We spelen in de 90e minuut voor een blessurebehandeling van een speler van uh, SVL. En dat is dan de linksbuiten en dat is meneer Koen van Dijk. Die uh, verstapte zich denk ik. Ja, zo te zien wel. Er was geen zandvoort bij in de buurt in ieder geval. Dus uh, ja, dat zal eens iets geweest zijn. Het uh, dat, uh, ja, dat probeert natuurlijk uh, ook nog die weg te halen, want dat kon je bij de laatste 32 van uh, de, deze de competitie. En daar wordt later voor geloot. Ja, kijk, gaat Santon niet door, dan is die loodhoef voor mij helemaal... Het begint totaal geen zin erop. Dan weet je toch vast, dan ga ik er niet naartoe, want ik heb het koud genoeg hier. En, uh, ja, en daar gaat het spel weer beginnen. Santon mocht die bal, uh, kreeg die bal terug van, uh, van SVL. En daar gaat de hele diepe bal vanuit zijn berg. Is dus is uitstekend gespeeld. Bitwater, bitwater. Met, met één man tegenover zich. Die gaat er langs. Hij gaat zes een meter met de hand uit. En die keeper net tussen zijn been. Kan die bal weghalen? Prachtig een schot weer vaten, Die echt zijn gram wil halen. En die probeert die, die paar dingen die hij niet goed heeft gedaan. Dat ik het zo zeggen, om recht te zetten. Maar nu is uh, SVL weer weg. Over verzand gezien de linkerkant van het veld. Jesse de Haan. Die is erbij. Wordt er uh, breed gelegd. Gaat 6 meter gebied in. Maar goed verdedigd aan verzand wordt.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 En daar komt uh, Zandvoort, uh, een hele slimme bal van uh, Rico van de Berg. Die krijgt er weer teruggespeeld van Daan Kerkman. Zandvoort kan gaan bouwen. Uh, uh, Berk naar uh, Nijsselberg. Berg naar het water, water aan de zijkant. Gaat de ja, rust beginnen, gaat naar die achterlijn toe. Gaan, hij moet afkappen. En, maar hij houdt het wel nog steeds weten? Een, een klein hoofdpuntje. Dat is een overtreding geplacht door de zijzetter. Ik vond het persoonlijk als benieuwd of ze weer twee meter met mij vandaan ongeveer... Maar de vlag ging omhoog, het signaal wordt overgenomen door de schrijfzetter. En Santer krijgt de vijf schop een metertje of 6-7 vanaf de achterlijn. En uh, uh, dan meer naar de zijlijn toe. Water gaat het zelf doen. Natuurlijk, want vanaf de rechterkant met de linkerbeen. Dat is natuurlijk inslaaien. Kijken, ik vind dat hij wel een beetje dichtbij staat. Ja, hij moet naar achter toe van de schrijfzetter. Ja, inderdaad. Steven Santer erg dichtbij met Water. Gaat hij in één keer? Wat gaat hij doen? Je weet het nooit ligt hem. breed op Luisterberg. Berg met uh, de 6 meter. Gaat door het meter gebied in. Gaat uithalen. En dat, oh, dat wordt daar goed gestopt door een verdediger van. En dat is de overtraining van Salim Ja, Salim die maakt een uh, overtraining op het uh, verdediger van uh, SVL in het 16 meter gebied. Stijzetten zacht ook goed. En SVL mag die gewoon gaan delen.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 us while we pray for you every day we pray for you till the day we meet again